stond typen maar in het leerplan van de Giorgio Rimi School voor Journalistiek en Verslaggeving. Maar alle, mijn verslag is eindelijk af. Drie hele regels diepgravende onderzoeksjournalistiek. Dag Philippe, kan jij deze brief voor mij posten? Uh, dat zal moeilijk gaan. Er is geen facteur meer in Rotterdam, sinds de vroege jaren zeventig. De laatste is mysterieus verdwenen toen hij een brief naar het kasteel van meneer de burgemeester moest brengen. Hebt u geen internet of zo? dan kan ik het doormelen. Interweb, dat is zeker niet. Alsjeblieft. Oké, okay, maar dat bedoelde ik niet echt. Is er een koeriersdienst anders? Uh, nee jong, de paarden zijn juist op. Postduif? Ja, de papagaai, maar wat had je er ook tegen gezegd, die slaat alleen maar vuil een klap uit. Kijk, klok. Politie. Ah, en u een iPhone daar anders? iPhone? Nee, nee, nee, nee, dat is een uh, sponske. Voor op de toog, kijk. Nee jong, er is letterlijk geen enkele manier om in contact te komen met de buitenwereld. En de telefoon dan? Ah, oké. Okay. Mag ik dan iets bellen anders? Ja, ja, doe maar. Ah, Assap, het is Klaas hier. Kunt je mij de hoofdredacteur even doorgeven? Ah, Klaas. Long time not here. Please hold, I am putting you through. No. Hallo, met besmet. Ik ben het, Klaas Bavo, live vanuit Gotterdam. Ik ben iets op het spoor. Het werd Godverdomme tijd! ook. Geplatitude met Turkse zalen. Wat heb je voor mij? Wel, ik heb de vermiste personen geïdentificeerd. Het gaat om Laura Pallemans, een lokale beauty queen, en professor Kingsley Motombo, een Afrikaanse geleerde. En dat is al! Drie dagen zitten daar nou, hè, Klaas! Drie dagen, hè! Drie godverdamse dagen in een godverdamse dorp! Amper zo groot als mijn een prostaat, hè! En oké, okay, die is gezwollen, maar dan nog... Ik heb ook een dagboek gevonden van die professor. Ah, maar zeg dat dan? Dat is al interessant. Ja, ik zie het voor mij. Het is gelijk de Diary of Britney Spears. Periodieke publicaties van de meest chockerende fragmenten. gedurende 12, nee, 13, nee, 14 weken. En op het maar uh, ik, ik heb al gegeten. Ja, Diezelfde avond, in het Roze Ballet, het enige gorekot van Rotterdam, waar de meisjes goed in het vlees zitten en de goedkope schuimwijn rijkelijk vloeit, treffen we twee gewaardeerde burgers van Rotterdam. Dr. Eustachius Caligaar en herbergier Philippe van Hekke. Zeg, Hoe Wat ligt er op je lever, van Hekke? Allee, ik apprecieer dat wel, dat je mij zo een keer meeneemt naar hier. Maar ik vroeg mij toch af wanneer ik een keer echt mag meedoen met genootschap en niet zomaar mag bijzitten. De orde van het fluwelen foudreil gaat niet over één nacht ijs bij het kiezen van haar permanente leden. Zelfs ik als huidige grootvorcer van de Hoge Raad heb in het zicht van het grote plan bitter weinig in de pap te brokken lidmaatschap van het voedraal is een constante strijd om jezelf te bewijzen. Wat is dat daar? Vandaag weer? Mondje dicht, Tanja. <laughs> ja, maar ik, ik denk dat de notaris mij niet goed kan uitstaan. Ah, de penningmeester. Hij werkt me ook vaak op de zenuwen met dat groteske glazen oog dat er stevast uitvloept op crisismomenten. Stoor je niet te veel aan die oude sukkel van een de vlerk. Lang heeft hij toch niet meer te gaan. Ja, maar... Pus en Drekmeijer die respecteren mij ook niet. Dat zijn gewoon twee kemphanen, althans die kalkoen van een Drekmeijer. Pus lijkt meer op een varken. Ja, wat, wat hebben die tegen elkaar eigenlijk? Ooit waren ze boezemvrienden. Samen stampten ze de grootste vetsmeltersfabriek die Rotterdam ooit gekend heeft uit de grond. Totdat Pus met Drekmeijer zijn vrouw ging lopen en er een waar vetsmelterschisma ontstond. Tot op heden proberen deze concurrerende vetmogels elkaar op elke mogelijke manier te duvelen aan te doen. In het belang van het grote plan willen ze zich evenwel als enigszins geciviliseerde wezens gedragen. Maar als je wil, Philippe, dat ze je werkelijk respecteren, dan moet je ze tonen dat je iets waard bent. U bent werkelijk de nobelste van ons allen, dokter Caligari. Dokter, het vliegend les gaat heel lang klaar en Wendy is ingesnoerd. Gaat u maar naar boven. En jij, mateke? Mag ik anders nog een glasje schuim mee?